De sluier valt, treedt uit de schade, ik heb zo naar jou verlangd, laat mij niet wachten. Maak de nacht tot morgen, laat me bevrijd zijn en geborgen, wist alles uit wat is geweest, breng rust en vrede in. Laat ons liefde drinken. Ik wil met jou in as verzinken. Om als een Felix op te staan. Laat ons in eeuwigheid vergaan. beschermen zou was steeds die gedachte mijzelf wel blij...